4 uur na net wel met het nos journaal.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 In januari 2006 kreeg Charon een beroerte. Vanochtend overleed hij op 85-jarige leeftijd. De Arabische wereld mist de overleden Israëlische ex-premier Sharon als kiespijn... zegt correspondent Sander van Hoorn. Hij wordt herdacht als slager, houdegen of boeldozer. Er zal geen traan worden geplinkt. In Libanon wordt Sharon bijvoorbeeld vooral herdacht als degene die bijdroeg... aan het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in 1982. Het bloedbad is weliswaar aangericht door christelijke milities... maar met medeweten van de militairen onder leiding van Sharon, aldus van Hoorn... Een woordvoerder van Hamas, dat de macht in handen heeft in de Gazastrook, noemt het overlijden van Sharon een van Gods wonderen en een les voor alle despoten. Op het EK Allround Schaatsen in Hamar heeft Irene Wust na de 500 meter ook de 3000 meter gewonnen. Ze reed een tijd van 4.02.02. Tweede werd Yvonne Nauta en derde Martina Sablikova. Bij de mannen ging de winst op de 500 meter naar de Noor-Harvard-Bokko. Beste Nederlander was Koen Wij, hij werd op kleine achterstand vierde. De mannen rijden straks nog de 5000 meter. Het weer, vanuit het westen steeds meer zond, kan 8 graden worden. Vannacht ligt de vorst, morgenochtend mogelijk mist, later zonnig en droog... en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, dat ongelofelijke uitzicht. De Grand Canyon. Man, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Echt fantastisch. De wereld is kras. Rondreis USA per huurauto, inclusief vlucht, al vanaf 1099 euro. Ga snel naar kras.nl. Het is even na vieren een extra langs de lijn. We zijn er tot 11 uur vanavond, want van 7 tot 11 is het gebruikelijk op de zaterdag. We krijgen straks ook nog een sportforum in een wat langere versie... dan we de laatste tijd gewend zijn, Robert Miset van de Volkskrant. En Iwan van Duren van Voetbal International zijn al aangeschoven. En luisteren nu mee naar Jochem uitdagen, want die heeft het over de drie kilometer van schaatsen. Iedereen Wüst won opnieuw. Ik wil eerst toch eventjes, Jochem, over de nummer twee praten. Want dat is Yvonne Nauta. <lacht> en dan nog even voor de mensen die ja. dat een paar weken geleden helemaal gemist hebben. Yvonne Nauta was het grootste bespreekgeval van het Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, Anouk van der Weijden werd derde. Uh, kaapte het laatste ticket voor Sochi voor haar neus weg. Nauta werd op, wat was het ook weer? 300 vierde. Ja. En had uh, die zeer moeilijke rit gehad tegen Linda de Vries... waarbij de Vries haar één keer echt opzichtig hinderde... en iedereen eigenlijk kon zien dat Nauta wel wat sneller geweest zou zijn. Maar de regels waren nou eenmaal de regels. Nauta gaat niet naar de drie kilometer van Sochi... en rijdt hier vandaag de tweede tijd in 4.02.63... en mist de zegen op maar zestiende van een seconde. Dan kan je zeggen, daar is ze heel erg blij mee. Maar wat denk jij? Wat, wat spookt er nu door haar hoofd? Nou, de ik denk dat door haar hoofd heen spookt toch van... ja, zie je wel dat ik harder had gekund. En ik heb hier bewijs laten zien. notenbeende dat ik ook nog eens een keer dichter achter iedereen zit. Waarbij de rit van iedereen minder goed is dan in Heerenveen. Dat moeten we er wel bij zeggen. Dus ik denk dat ze daar... Uh, ja, ze, ze baalt ervan als een stekker. En um, ja, dit is zoals het is gegaan en... Uh, nou ja, waardeloos voor haar. Maar laat die lijn doortrekken en laat haar alsjeblieft... een hele goede 5 kilometer rijden straks in Sochi. Ja, en morgen ook nog trouwens. Want en morgen dan kan ze op nog. dit EK nog hele mooie dingen doen. Haar eigen verhaal nu over die drie kilometer. Yvonne Nauta, ze praat met Steven Dalebout. Ja, wat vond je ervan, van deze race? Ja, ik vond het eigenlijk best wel een top race. <laughs> ja, het ging mooi, uh, mooi vlak. Ik zag op een gegeven moment... Uh, zag ik 2-0 staan op het bord. En toen, uh, toen dacht ik wel even van... nou uh, die komt er niet weer op. Dus toen, ja. uh, toen nou, dat hield je, ik... je ook aan, hè? Ja, volgens mij ja, het laatste rondje daar ben net niet, maar uh, ja, het, was, uh, het was zeker een hele mooie rit. Ja. Is het iets wat je voelde aankomen deze weken al, of verbaas je jezelf ook een beetje? Um, nou, ik ben hier op zich best wel verbaasd over, omdat ja, ik, ik, je voelt je niet zoals als met het OKT, zo met bloedvorm. Dus, uh, je rijdt wel sneller? Ik rijd wel sneller, Ja, dus... Uh, ja, ik ben hier echt wel, echt wel heel blij mee. Ja, hoe kan dat dan? Um, nou ja ik, uh, ja, ik ben blijkbaar nog steeds goed in vorm. En, uh, ik ontwikkel mij gewoon door. En, uh, ik, uh, ja, ik leer elke keer weer van mijn, van mijn voorgaande races. En, uh, dus uh, ik ben steeds meer aan, uh, aan deze snelle tijden. Dus, uh, ja. Ja. Nou is het voor iedereen, wuurschap ze deze week al aan een tussendoortje, dit EK. Zou jij het ook zo omschrijven? Voor jou is het natuurlijk de Spelen ook het hoogtepunt van het jaar? Ja, het, uh, het klinkt wel een beetje verwaand om, om het zo te zeggen als, uh, als debutant. Maar het, uh, het is eigenlijk wel gewoon een voorbereiding op. Ja, ja. ja dat, dat vind je verwaand dan, want ja. Ja, je bent een de debutant. Ja, precies. Maar ik vind het wel super gaaf om hier te rijden, want uh, nou ja, het Noorse publiek maakt veel lawaai. Dus, uh... Een leuk trainingstoernooi, zo zou je het dan ontschrijven. Ja, heel leuk trainingstoernooi, ja. ja. En wat is er dan mogelijk? Als je nu naar het klassement kijkt, zou je 6,37 achterstand op Wust op de 1500 meter. Maar als je naar Joling kijkt, die derde staat, die staat op uh, 5 seconden. Um, is het dan nog mogelijk om voor het podium te gaan morgen? Ja, ik ga er zeker voor, maar ik kijk niet, nu niet zozeer naar de verschillen en zo. Ik kijk het gewoon per rit en... Uh... Ik ben gewoon van plan om zeker nog te klimmen in het klassement. En waar ik dan uiteindelijk uitkom, dat, dat zie ik wel. Morgen gewoon weer zo'n goede dag. Dus. Maar je bent goed en dus ga jij lekker slapen vannacht? Ja, vast wel. <laughs> nou, ze is eigenlijk toch vooral blij. Ja, nou ja, ik, ben, ik ben er heel blij om. En misschien hebben ze afgesproken dat ze het er niet over mogen hebben. Dat <laughs> nee, ze is heel blij. En ik, ik bedoel, ze heeft haar focus al op Sochi en ik... Ik denk dat dat ook de enige juiste is, eh, gecombineerd met de races van morgen. Ja, nou ja, misschien maar goed toch ook, hè. Dat je het niet meer elke keer weer hebt over dat ene wat dan misschien nog steeds in je hoofd zit. Die boosheid van het Olympisch kwalificatie toernooi. Want dat heeft ze wel tot deze week, ja. tot uh, bij de, de officiële uitspraak, wel echt gehad. Dat die hoor je ook wel eigenlijk door, haar, uh, door de regels heen. Dat ze zegt, ja, ik ben eigenlijk verbaasd dat ik nu nog zo goed ben. Want op het kwalificatie was ik echt in vorm. En ik denk dat dat te maken heeft met alles wat erna is gebeurd. Dat je toch niet helemaal denkt van oh, we gaan echt vol in die wedstrijd toe uh, leven. En dat zou ook wel een hele interessante les kunnen zijn. Dus dat je toch door wat afleidingen met andere dingen um, uiteindelijk dus nog steeds gewoon heel hard kan rijden. Ja, want en moet je daar ook uit opmaken dat dit voor haar een trainingsperiode is op weg naar Sochi. De echte piekmomenten zijn dus eind december geweest en in februari. En zo'n EK, kan je dat dan niet ook als piekmoment kiezen? Nou, je kan het wel als piekmoment kiezen. Want dat betekent gewoon, je gaat van start en je rijdt volle bak. Dat vind ik, dan probeer je in ieder geval te pieken. Maar ik denk dat ook met name de mentale belasting is. Dat je weet, van dit is een toernooi tussendoor. Dan gaan we lekker rijden, gaan we genieten. Uh, eerste keer voor, uh, ook het grote toernooi in Hamer. Bij de mensen, hartstikke leuk. Maar het gaat er straks pas echt om. Dus je weet dat het hier nog niet super hoeft. En dat geeft ook een stuk onbevangenheid. En ik denk dat het ook de enige manier is om het te doen. Want anders ga je nu al heel veel mentale energie in zijn toernooi steken dat je straks nog die hele aanloop naar de Spelen gaat hebben. En dat wordt pittig, zeker ook omdat ze pas aan het eind van de Spelen uh, mag gaan starten. Ja, dus zal, kilometer, ja. uh, je moet je kruid wat dat echt even droog, uh, droog houden. Maar is het voor, Yvonne Nauta, voor iemand als Yvonne Nauta wel te doen om te zeggen... het EK is een luxe tussendoortje? Dat is waar zij heel haar leven van gedroomd heeft. Dat ze het EK round en ook het WKO Round mag rijden. En dan mag je dat. En dan is het eigenlijk een soort reservewedstrijd met het oog op de Spelen. Maar zo groot zijn de Olympische Spelen. En dan zegt ze dat. En ik kijk, het trainingsprogramma, daar kan ik niet in kijken. En het trainingsprogramma hebben ze onge, ongetraafd een stukje gas teruggenomen, omdat zo'n uh, tweedaagse wedstrijd met vier afstanden is gewoon een belasting. Maar het gaat erom dat je uh, uiteindelijk gewoon lekker kan rijden. En dat je weet van ah, goed, een plekje meer of minder maakt niet zo heel vaak. Gewoon lekker rijden. En euh, ja, dan is het dus inderdaad van ondergeschikt belang aan de Olympische Spelen. Ja, maar denk jij dat als puntje bij Paaltje komt morgen... en op de vijf kilometer kan Yvonne Nauta voor een topklassering gaan... Dan rijdt dat er ze... nog ergens in haar hoofd zit dat, dat dit maar het EK Allround is? Nee. Nee, toch? nee, absoluut niet. Maar dat heeft alles te maken met alle omstandigheden die er omheen hangen van hoe groot is dit toernooi. Het is een toernooi waar je hard wil rijden. Want als je aan de start staat, denk je echt... van, nou ach, we zien het wel. Nee, ze wil continu volle bak rijden. Maar het is met name de energie die je eraan spendeert... in de aanloop naar de wedstrijd en in het trainingsprogramma. En daar, hebben ze gewoon, daar spelen ze nu even wat meer mee. Nu we de uitslag weten en het nieuwe tussenklassement bij de vrouwen... valt het je mee of tegen hoe de andere Nederlandse vrouwen ervoor staan? Diana Valkenburg, maar even om te beginnen. Um, die reed 4-0-6... Dat was uiteindelijk nog een behoorlijk goede klassering op de drie kilometer. En die staat nu vijfde in het klassement. Dat is een, ik vind het een prima, een prima klassering. En als je ook gaat kijken naar de verschillende naar de dames die voor haar staan je Catharina Shikova. Ja, dat is een 310 op een vijftienhonderd meter. Um, en er komt straks ook nog een vijf kilometer aan. Ik denk dat die meiden echt nog een stukje kunnen klimmen. En dat, is wel, uh, dat stemt mij heel positief, hoor. Ik, ik zie zo nog een aantal Russen nog naar beneden schuiven in een paar polen. Dus dan gaan de Nederlandse dames omhoog. En dan schuift het klassement in elkaar. En dan kon het wel eens een uh, rood-wit-blauw feestje worden. Dat hebben we wel eens vaker gehad in de afgelopen grote toernooien. Sebas, um, dan vergeet je soms om te kijken naar hoe goed het precies is. Heb ja. jij... Uh, referentiekades. Uh, Iedereen wint twee afstanden. Dat doet ze in op het oog uh, prachtige tijden. Hoe goed is het? Nou ja, we hebben het inderdaad steeds over uh, een tussendoortje richting uh, Sochi. Ik heb even gekeken naar uh, de EK's en de WK's allround van uh, de laatste seizoenen op vergelijkbare banen. Dus uh, Heerenveen, Moskou en ook hier in Hamar. En dan zie je dat het puntentotaal van Irene Wust na de eerste dag uh, voor de kenners en de meeschrijvers 79,106... dat dat gewoon veel beter is dan, uh, dan die EK's en WK's van, uh, van de laatste jaren. Dus voor een tussendoortje legt Irene Wust uh, een hoog niveau gewoon uh, aan de dag. Langs de lijn Sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. En over tussendoortjes gesproken. Er zitten er nu twee aan tafel. Heer goedemiddag. goede middag. Nee hoor, zo uh, beleven we dit sportforum absoluut niet. Maar we gaan het wel nu al doen, omdat dat uh, lekker valt in het EK Allround schaatsen. Robert Miset van de Volkskant en Iwan van Duren van Voetbal International. Allebei goedemiddag. Wat, heb wat hebben jullie met schaatsen? Want als je de radio aan hebt gezet en je moet, je moet, je moet nu... want we zitten midden in een schaatsuitzending, Iwan. Ik uh, zou zelf eerlijk gezegd niet kijken... maar ik heb wel vanuit mijn jeugd, zoals iedere, iedere Nederlander... Uh... Ik van die allround toernooien vind ik wel het allermooiste wat er is. Dus daar ben ik ook mee opgegroeid. Dus dat is dit wel. Maar schaatsen zoals, voor mij zoals veel sporten. Het draait me om één ding als, als kijker. En dat is de Olympische Spelen. En als je daar goed doet, dan ben je het. Ik denk en dat komt wel een maken. <laughs> nee, dat durf ik dat niet om te beginnen met, uh, met het ja. weer buiten. Nee, maar dat is, echt, dat is een sport die voor mij echt, uh, waar het echt op die één keer de vier jaar om gaat. En, uh, en, uh, en verder. Ja, het rare ook hier is dat je bijna moet hopen... Dat, uh, bij iedere sport hoop je eigenlijk dat Nederlanders winnen. Dat zit in je, in je bloed. En hier moet je eigenlijk bijna hopen dat een Noor het goed doet. Of dat een uh, Rus het goed doet. Om, om, om te mondialiseren en om die sport die basis te geven. En dat is een beetje het rare. Ondertussen is het, het eigenlijk uit... nooit goed. Want als de Nederlanders zich laten verslaan in onze sport, dan is het niet goed. En als er 1, 2, 3 en 4 worden, is het eigenlijk ook niet goed. Nou, hoe Nederlands kan het zijn? Voilà, <laughs> absoluut. Ja, en dat is wel een beetje de tragiek ook van de, van de sport. Ja. Robert, hoe beleef jij dat? Ja, het EK-orange gaat is helaas toch al het meest overbodige toernooi in het schaatsen. Zeker in een, oh. in een jaar waarin de Olympische Spelen natuurlijk centraal staan. maar toernooi dus waar... zit hier een tweevoudig Europees kampioen ja, tegen Ja, nee, Nobien. dat weet ik. <laughs> ik ik stap sta, ik, ik natuurlijk ik tap, op zijn tenen, dat weet ik. Maar een toernooi waar oh, dat, mij, dat, dat Sven Kramer zes keer achter elkaar gewonnen heeft... kan ik niet echt serieus nemen, met alle respect. En nu doet hij niet mee, dan, dan wordt het spannend gevonden. Waarom niet? Ja, omdat, omdat het een hele kleine sport is... die natuurlijk met name toch door de, door de NOS... gewoon kunstmatig groot wordt gehouden. Omdat het allemaal live uit te doen hier vrouwen aan mee... die, die een half minuut langzamer rijden dan, dan de rest. Dat wordt allemaal live uitgezonden. Het gaat helemaal nergens over. Ja, maar, zeg, maar, maar is het feit dat Sven Kramer zes keer achter elkaar... wat trouwens niet zo is, want hij was er een keer niet bij... maar uh, even, gewonnen, uh, ja. uh, grofweg gezegd... zes keer uh, vrij snel achter elkaar gewonnen. Geef dat aan jou aan dat het een kleine sport is... want uh, Usain Bolt wint ook uh, acht jaar achter elkaar alle wedstrijden op de 100 meter. En uh, Sebastian Vettel wint de komende vijf jaar ook nog de Formule 1. Ja, maar dan, dan praat je wel over sporten die, die uh, mondiaal veel, veel breder zijn dan, uh, dan schaas. En ja. dat dan weten we allemaal. Schaas is een, is, een, is een puur Nederlandse sport. Maar ik bedoel, doe groot. je dan eigenlijk Sven Kramer niet tekort? Want je kan aan hem niet zien dat in de kleine sport nee, is. Nee, toch... maar kijk, Sven Kramer is een, uh, is een fenomeen. Is, is een prachtige sportman. Is een top en uh, een top, top en, en ook Irene is, ook een, uh, is natuurlijk ook een fantastische atleet. Uh, maar het, het feit dat zij dit een tussendoortje noemt... Het en dat is bijna met twee handjes op de rug. Twee zegt ook heel veel over de rest. En zegt ook helaas, hè, een vrouw van 42, Pestheim, met alle respect die nog meedoen. zegt ook veel over dat het toch een vrij kleine sport is. En dat moeten we niet vergeten. Jochem, heb jij behoefte om jou te Dat mag je niet zeggen. Ja. Het, het is Loek in de. Nee, kelken, maar het, ik, het. Ik, de, ik ga er voor een deel wel in mee. Uh, waarbij ik eerst wil zeggen dat zowel Irene Wust als Sven Kramer, denk ik, buiten categorie zijn. Dus ik denk Absoluut. dat je niet kan gaan zeggen, omdat ze alles hebben gewonnen, dat het deelnemersveld niet goed is. Het zijn gewoon twee absolute wereldtoppers. Um, ik ben het er wel mee eens dat er wat in die mondialisering kan gebeuren. En ik zou heel graag inderdaad willen zien dat er andere landen ook op podia komen. En het allround is gewoon wat dat betreft uh, minder intrek. Dat is een van de redenen dat er vanuit de Kana's Belke is gekomen om er een kleine vierkant van te maken. Waar iedereen dan weer op tegen is. Zijn uh, nou ja, ook, neem ik aan. Nee, weet je wat is? We willen gewoon strijd zien op het ijs. En ik denk dat we daar wel naartoe moeten. Want ik vind de programma's ook lang Maar moet je nou voorstellen dat, er nu, dat de heren ook een drie kilometer rijden. En de dames een uh, drie kilometer als langste afstand. Dan ga je echt vuurwerk krijgen. En dan worden de verschillen in één keer heel anders. Want we zitten nu al te rekenen. Nou goed, we zien het met de Russen. Die kunnen dan straks nog een goede 500 meter rijden. Maar ja, op de vijf kilometer zakken ze door het ijs. Maar we kunnen de proef van de som <laughs> nemen. Helpt dat dan? Robert, zou uit Gaat schaatsen dan meer serieus nemen als ze iets gaan doen aan het programma? Aan de afstanden? Als er misschien wat minder kampioenschappen komen, of blijft het dan voor jou nog steeds diezelfde kleine sport? Ik denk dat dat er inderdaad gewoon kunstmatige ingrepen zijn. Ik kan me nog voorstellen dat de liefhebbers van van de, van de, van de uh... het en de 10 kilometer die niet wil laten, laten verdwijnen. Ik begrijp ook inderdaad gewoon, een 10 kilometer is, is ook een Olympische afstand. Aan de andere kant, dat is gewoon het probleem bij, bij het schaatsen. Je ziet vaak twee, drie ritten en dan weet je al precies hoe het hele gegaan is gegaan. je van tevoren al kunt uitrekenen wie er ongeveer in, in, in top 4, top 5 zal ja, eindigen. Maar dan nogmaals, En mijn al die vraag... ritten, die zijn allemaal live, die, ja, die doen, doen er dus helaas niet toe. Uh. Ja, maar dan nogmaals, uh, mijn vraag uh, in vergelijking met de andere sporten: is het dan zo verschillend uh, ten opzichte van. Tennis, waar je eigenlijk ook al weet wie de halve finales van de Grand Slams bereiken. Ja. Formule 1, waarbij je elke nou. week weet wie er gaat winnen. Uh, atletiek, wat veel mensen echt de allermooiste sport ter wereld vinden... maar waarbij altijd wel dezelfde man wint. Ja, maar het ligt veel dichter bij elkaar. En als je kijkt, uh, atletiek zeker, natuurlijk heb je daar ook buitencategorie. Usain Bolt is buitencategorie. Djokovic Nadal is buitencategorie. Daar komen we hier nog over, over te praten, dit, uh, dit, dit sportforum. Dus die mensen zullen altijd en daarachter zijn, zijn, de, zijn de verschillen veel en veel kleiner. Dus tussen de, zeg maar de, de nummers 5 tot en met 50 kan iedereen van, van, van, van, he, van elkaar winnen in tennis bijvoorbeeld. In schaatsen helaas niet. Ik denk dat het begint bij de opleiding. He, dus als, uh, en je ziet nu gewoon... omdat het natuurlijk er, er, er heel veel geld om gaat in schaatsen in Nederland... door ook... Uh, He, al die merkenteams, is er gewoon veel meer geld en budget om het schaatsen hier gewoon op topniveau te gaan uh, beoefenen. In andere landen veel minder. Nu Rusland even vanwege de Olympische Spelen. Dan zie dus je ook inderdaad dat er ja. een paar Russen opkomen, uh, op ook vrouwen uh, uh, meedoen. He, wat natuurlijk ook belangrijk is voor de Olympische Spelen. Maar daarna gewoon veel en veel minder. Dat blijft toch. He, maar dat geldt ook voor het vrouwenhoekje net zo. Dat blijft gewoon toch ja. de bottleneck van die sport. In Nederland is het, is het een, een, een absolute wereldsport. En daarbuiten een stuk minder. Kijk nou, die hal is gewoon ja, voor de helft leeg. Ja, er is zo'n terugkerende discussie. Hè? En dat ja. geldt niet alleen voor schaatsen. Iwan, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jouw specialiteit is de grootste sport ter wereld. En dat is wel gelukkig iedereen met elkaar eens: het voetbal. Maar dan daarachter. Um, ja. Is het een probleem voor jou dat sommige sporten klein zijn? Nee, natuurlijk niet. En uh, ik vind het juist ook heel mooi dat je... Uh, ieder land heeft zijn eigen cultuur. En wij hebben hier heel weinig met Biathlon bijvoorbeeld. Waar andere landen... Pracht, van, sport. He, schitterende ja. sport. En, uh, en die, die ontdek ik vaak, herontdek ik vaak met Olympische Spelen. Ja. Dat vind ik er ook zo leuk aan. En dat is helemaal niet erg. We, is ook we praten daar de... zo meteen over verder. We gaan ja, even natuurlijk. live naar de dame die de koningin is alweer van dit toernooi. Steven Dalebout met iedereen Wust. Ja, Irene, je wordt in, uh, in de studio de koningin alweer genoemd van, uh, van dit toernooi. Voel jij je ook zo na de eerste dag? Ja, het was een goede eerste dag, maar ik wilde niet dat de zaken vooruit lopen. En, uh, ja, de, de 500 was heel goed. Drie kilometer was oké. Okay. Had ik wel, uh, stiekem wel een beetje meer van gewacht en meer van gehoopt. Alleen uh, ja, hij liep technisch niet helemaal. En daardoor uh, kost het uh, middenstuk, uh, wat ik wel heel netjes vlak hield... Uh, het kost gewoon veel kracht, en uh, zonder dat de laatste twee rondjes dan zo oplopen. Ja, de, de, de sleutel zat hem dus in die laatste twee rondes? Ja, zeker weten. Uh, is dat dan toch een soort van teleurstelling bij jou? Uh, teleurstelling niet. Ik bedoel, uh, ik moet natuurlijk niet teleurgesteld zijn als ik drie kilometer op EK win. Maar uh, ja, het is wel iets wat, waar ik zeker nog wel uh, attent op moet zijn richting Sochi. En wat ik, uh, wat ik beter wil richting Sochi. Ja, dat zegt ook al alles. Hè. We hebben het over teleurstelling. Maar je wint hier gewoon de eerste twee afstanden. Ja, ja zeker. Alleen ja, je bent toch... Zeker uh, zo'n driehoek ben je eigenlijk in je hoofd ook al wel bezig met, uh, met de Olympische drie kilometer. En uh, je hoopt dat je plan uh, wat je in je hoofd hebt... Uh, ja, dat, dat, dat je dat goed uit kan voeren. Alleen uh, ja, viel toch iets tegen. Maar uh, van de andere kant... Uh, mijn, mijn grote concurrenten is Pechstein en, uh, en Sablikova, die vallen heel erg tegen op deze afstand. Ik zou dan dus, ja. zeggen, ja, dat, hou, hou je dat ook in de gaten? Natuurlijk ja, hou je dat in de gaten. En na mijn rit uh, was ik ook niet heel blij, omdat ik echt dacht van nou ja, weet je, uh, hun gaan uh, nu onder de vier minuten rijden. Maar dat, uh, ja, dat viel toch tegen? Want rijdt hier 4 Sablikova 4-04. Ja, nou ja, dat had ik zeker sneller verwacht. Dus ja, dus dat is ook wel een soort opsteker. Ja, ja. maar uh, het, het, was, uh, het was een oké okay rit. Het was, uh, kijk. Uh, op het OKT had ik een goede drie en nu uh, vergeleken met het OKT was dit een rit waarbij ik, bij, ik uh, om in rond te praten, uh, niet helemaal lekker uit mijn blad reed. En uh, ja, dan, dan mis je net dat stukje extra waardoor de laatste twee ronden ja, te, verval te veel oploopt. Niet lekker in je blad rijden, wat is dat? Ja, dan uh, is het technisch dan, uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen zonder dat voor te doen? Uh, ja, dan, dan is hij net niet zijwaarts genoeg. En dan zit de druk uh, net aan de vroege kant. En dan wacht je net niet lang genoeg. Dan heb je geen maximale afzet, zeg maar. Ja, ja en dan krijg je net niet dat extraatje wat je, waar je gratis energie van krijgt. Nog even terug over Pechstein en Stampliekeva. Zou het ook kunnen zijn dat zij hier uh, nou, geen piekmoment hebben... en het dus misschien ook niet zoveel uitmaakt, dat het hun niet zoveel uitmaakt? Ja, zeker. Het is moeilijk te zeggen. En, uh, maar van alles, ja, ik heb hier natuurlijk ook geen piekmoment. En wat dat betreft was ze voor mij ook even ja, aftastenwaak stond... Maar uh, nou goed, ja, het is natuurlijk wel, voor mij wel een lekker gevoel om met, met zo'n gevoel richting Sochi af te reizen. Je rijdt na twee afstanden één ja, van je beste EK's, één van je beste allround toernooien ooit. Je hebt nu uh, op de 1500 meter 3,86 voorsprong op de nummer 2, Skokova. Nou ja, dan ben, je, dan ben je eigenlijk al de koningin van toernooien. Nee hoor, we moeten eerst nog schaatsen. En dan, uh, ja, ik ga helemaal gewoon eerst voor een hele goede 1500. Het uh, ja, blijft al -to een toernooi, dus uh, de, je moet rijden tot de laatste meters. Dus, uh, nou. Nog één dag succes morgen. Dank je wel. Iedereen Wust blijft voorlopig nog even in die concentratie... dat ze inderdaad nog wel twee afstanden moet rijden. Uh, we, we zaten midden in een discussie, uh, nog voordat het forum überhaupt begonnen was... dat dan toch nog even afronden. Als uh, schaatsen dan geen grote sport is, hè? voetbal uh, vanzelfsprekend wel... maar welke sporten zijn dan eigenlijk wereldwijd grote sporten, Robert? Ondernoel tennis. Maar uh, ik, zit even, ik zit nu even te kijken naar uh, een rit tussen Nadji en Poussarski, die dus blijkbaar live van uitgezonden. Het EK tafeltennis is een groter evenement dan een EK Schaatsen. Ik, <lacht> ik weet het ik niet allemaal objectief, Maar toen Nederlandse vrouw het Nederlandse vrouwteam vier keer achter elkaar Europees kampioen, is daar geen rit of is daar geen partij live van uitgezonden. En hier zit ik wel de ritten te kijken die er niet te doen. En ja. ik, zal, ik kan je zeker dat, dat het veel moeilijker is om Europees kampioen tafeltennis te worden dan Schaats. Ja, en nou, jij bent inderdaad niet helemaal objectief, al was het maar omdat je vrouwen tafeltennis er is. <laughs> zeker. <he? laughs> zeker. Uh, maar snap jij dan ook dat op een gegeven moment meetelt dat er uh, veel mensen blijkbaar warm lopen voor een Schaats ja, En dus ook de televisie aan hebben staan. Ik zeg niet dat ze op het puntje van hun stoel zitten bij Nadji tegen Poezarski. Nee. Mijn moeder zit hier ook naar te kijken. Uh, ik weet niet of dat ook de voornaamste doelgroep is. Uh, mijn lieve moedertje van inmiddels 73. Maar ik weet natuurlijk uiteraard, het, het, het, het, het is typisch Nederlands. Mijn moeder is ook nog een van die generatie die alle, alle tijden bijhoudt... Ja. en het zelf uitrekent. En dat vind ik prachtig hoor. Ik ben er ook mee opgegroeid. En ik wil jullie wel best opbieten dat ik in 1972 ook met open monster, te kijken naar Arts Schenk tegen Roa Grunwell, Prachtig. Maar ook toen was het natuurlijk een vrij kleine sport. Ja. Alleen het is typisch Nederlands. Tja, het het 40 het het Is uiteindelijk heel erg? Of zit je volgende maand als Sochi bezig is ook gewoon te kijken wie daar Olympisch goud gaat ja, winnen? Ja, natuurlijk. Ik wil de Olympische winst per kijk kijken. Daarna, ik heb Jochem Uithagen ook uh, zijn Olympisch kampioens geworden. De druk is een prachtige sport. En, uh, alleen nogmaals, zo'n EK round de hele dag door live, dat vind ik iets te veel van het goede. Okay, maar, nou, maar waardoor wordt de grootte van een sport bepaald? Wordt het bepaald door het aantal deelnemers uit de diverse landen of wordt het ook bepaald door het enthousiasme van de fans? Nou, ik vind in eerste instantie gewoon... hoe groot, hoe groot is de sport zelf? Want dan, dan zou je ook gewoon kunnen zeggen dat het darts een sport is... omdat iedereen daar helemaal gek van is... en dat we alle uh, lekker met, met een biertje naar zitten te kijken. Maar tafel nee, maar dus nu wordt ze, gewoon mocht in het landen. Hè? Kijk hoe groot de sport is om zoveel fans... maar Mondial. wat is nou de, de, de meet methode om te zeggen dat een sport groot is. Ja. Het aantal deelnemende landen... of het aantal fans uit verschillende landen. Nou, bij Darts bijvoorbeeld zijn het veel Britten en veel Nederlanders. En dan houdt het al vrij snel op. Zie, Hier zie. Bij het schaatsen, als je nu het klassement bekijkt... ja, het zijn veel Nederlanders, maar ook Russen, Polen... Duitsers, Tsjechen, Nooren, Belgen. Ja, In vind... die zin is het wel weer breed. 29 nou. deelnemers met 15 nationaliteiten. Ja, maar, maar. Dat, is, dat, is, dat is dus heel erg klein. Ja, maar het is met het de WK... Europees kampioenschap. Met de ja, ja, ja. wk Schule ook, die nationaliteiten. En ja. ik denk dat een sport... Uh, <laughs> ja, daar kun je ook veel nationaliteiten toe te wel te kijken. Kijken. Maar het gaat om wat is de bepaling van ja, een sport groot denk, of klein is. Gaat nou, het Gaat erom om hoeveel aantal... geld er omgaat, hoeveel fans het heeft, hoeveel deelnemers? Je uh... vergeet nog een heel belangrijke parameter, denk ik. Uh, tegenwoordig, het aantal tv-kijkers is heel erg belangrijk geworden. Vooral dat natuurlijk. Ja, is, maar, ja, maar de, de, ja. het aantal kijkers, dat is ook de commercie. Maar ik denk het aantal mensen dat in landen die sporten beoefenen georganiseerd... dat je daar wel naar mag kijken. Dat dat heel erg belangrijk is. Of het Olympische dus de NBA is, is een van de grootste wereldsporten? Ja, natuurlijk. de basketbal bedoel je, ja. Ja, dat is een grote wereldsport, toch? Die hebben heel veel leden. Dus ik denk dat je het zo sport zou kunnen doen. Ook op hoog niveau beoefend. daar gaat het ook ja. om. Hè? Gaan we kijken mm -hmm. naar, naar een WK. Volleybal, zelf is, is een hele grote sport, mondiaal. Wordt mm -hmm. in alle landen op hoog niveau beoefend. Polen bijvoorbeeld is gewoon, is gewoon Europees kampioen volleybal, om maar wat mm -hmm. te noemen. Maar daar zit ook heel veel geld in. Er wordt een competitie. Een land als Turkije is heel veel bezig met... Bijvoorbeeld ook het, het vrouwenvolleybal is daar heel erg groot. Er zit heel veel geld in. Volleybal is een mondiale sport die heel breed en op hoog niveau wordt beoefend. En ook heel veel fans heeft. He, en schaatsen, met alle respect, is met name in Nederland een hele grote sport. En daarbuiten toch wel een heel stuk minder. Het zien we helaas ook niet meer in Noorwegen. Ja, wat echt een grote ja. verlies is denk ik voor, uh, voor ja. schaatsen. Ja, maar aan de andere kant, hè, in hoeveel landen is volleyball, hoort volleybal bij, bij de top drie sporten? Nou, ik denk, uh, ik denk meer dan je denkt. Maar dan, het komt natuurlijk ook van het natuurlijk in allerlei landen. Uiteensgeval daar met name is het heel erg populair. Het is natuurlijk in Nederland is het ooit een top 3 sport geweest. Helaas uh, is dat natuurlijk al, uh, al een tijdje niet meer zo. Maar gaan we kijken naar hoeveel deelnemerlanden er zijn op, op een EK volleybal. We hebben er net eentje gehad. Ja, dat, zijn, dat zijn sporten die, die, die overal breed worden, worden beoefend. Met, met bonden, met, met heel veel leden. Maar staat er valt dat ook niet met successen van je eigen land? Ja, natuurlijk. Uiteraard, Jochem. Natuurlijk. Ja, op, dat met is natuurlijk het, ook een rolletje die daarin mee tuurlijk. gaat En De volleyballers die hebben zich nu niet gekwalificeerd. De dames wel. Maar op het moment ja, klopt. dat klopt, de volleyballers helemaal. weer succesvol gaan worden... gaan er meer mensen naar kijken. Gaat er meer aandacht voor komen. We hebben bij Short Track gezien. Absoluut. Dat Mondiaal ook wel een, een behoorlijk grote sport is. Vanuit ja. alle continenten worden beoefend. Uh, meer en meer aandacht. Omdat de Nederlanders gaan presteren. Dus ik vind ja. dat ook iets... Maar zelfs op de winterspelen is schaatsen een kleine sport. In Rusland kijkt het hele land kijkt naar ijshockey. Als daar, hè, als daar een, een wedstrijd is van Rusland, dan staat het hele land stil. Nog steeds ja. Tsjechië hetzelfde. Hè? Kunstschaatsen is natuurlijk ook gewoon veel groter dan, dan het schaatsen op de, op de spelen. Het skiën natuurlijk ook. In die zin is dat. Ja, ik, weet niet of, ik weet niet of het schaatsen echt onder druk zou staan. Maar het is wel een sport die zich zorgen moet maken. Ook hè, als hockey dat moet doen. Ook schaatsen. Is het breed genoeg, hè, mondiaal, om het ook inderdaad olympisch te halen. Ja, maar als schaatsen zich zorgen moet maken... dan zijn er toch heel veel meer sporten die zich zorgen moeten Tuurlijk, maken. Zeker? Dan kan je op de ja. Spelen ook kijken naar... Uh, de freestyle skiers. Ja, We weten nauwelijks absoluut. of de moguls zijn, maar er worden ja. wel Olympische gouden medailles in uitgereikt. Ja, die sport is daar jongen weer te maken. Ja. Ja. Ook, Biathlon, langlouden. Ja, Biathlon heeft ook weer een hele lange traditie, vergis je niet. Hè? Ook in landen als Rusland en ja. Zweden, Noorwegen. Het, het, het, het is heel het ook wel. heel erg Europese sport wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld schaatsen binnen de Olympische Spelen. De ISU is een bond die drie sporten binnen de IOC heeft op de winterspelen. Dus ik denk dat de ISU wat dat betreft wel een redelijk gewicht heeft in het wel of niet behouden van sporten. Maar dat er wat. Dat er wat mag gebeuren, ook met het oog op de toekomst, met verjonging... daar zijn we het met z'n allen over eens. En er wordt vanuit Nederland ook denk ik, heel hard aan gewerkt met z'n allen, met, uh, met de ja. KNSB. Ja. Oftewel, de toon ja. is gezet. Ja. Dan nu de officiële aftrap. Iemand van Duren, wat was jouw sportmoment van deze week? Nou, We gaan het straks ongetwijfeld nog hebben over de, de, de Mori Gate in Abu Dhabi. Maar er ja. uh, gebeurt ook wat anders met Vitesse. Uh, we staan vlak voor de, uh, de hervatting van de competitie... En uh, Vitesse heeft zich behoorlijk versterkt. Onder andere met een jongen genaamd Traoré. Uh, die komt van uh, Chelsea af. Die heel jong, uh, al heel jong gedebuteerd uh, voor zijn nationale team. En die is uitgeleend. En die heeft naar zijn eerste wedstrijd gespeeld. En dat kon eens echt een sensatie worden. En dat is natuurlijk vaker gezegd over spelers. Hij speelt vlak achter de spits. Maar als je dat ziet, dan weet je echt niet wat je ziet. Die jongen trainde bij Chelsea. Mocht hij nog niet spelen, was de jongen. Die, en je mag, je mag, hij mocht mag Engeland niet in, maar wel een oefenwedstrijd. En al die gelouten, de profs, die stonden met een open mond te kijken naar dat jochie. Wat die allemaal kon, zeiden ze ook na de wedstrijd. En dat krijgen we de tweede seizoenshelft in Nederland te zien. Dus als voetbaljournalist verheug ik me daar enorm. Ja, er en komen er nog wel een paar bij. Gaat ja. Bas Dost er nog bij komen ook bij Vitesse? Ja, dat hangt van het schaakspel op de achtergrond uh, af zijn club Wolfsburg willen spelen van Chelsea lenen. En daar zijn ze over een oh. onderhandeling. En precies op hetzelfde moment kwam er buiten... dat Dost misschien wel in Vitesse zou gaan. Dus ik denk dat het te maken heeft met een andere transfer. Maar als dat ook nog gebeurt... dan mag eigenlijk zich echt heel grote zorgen gaan maken. Ja, al moeten al die spelers dan natuurlijk nog wel... tot hun recht gaan komen in zo'n groep en in zo'n elftal. Dat ook kost ook weer mee. tijd. Ja, jij loopt ook langer mee. Het is altijd inderdaad... ze komen door de voordeur met veel uh, trompetgeschal. Maar ik loop natuurlijk... Uh, dit, zijn wel exceptionele, dit is een exceptioneel talent. Maar je moet het maar zien, uh, natuurlijk, of het past en hoe goed het gaat, allemaal. Maar het is altijd sowieso heel erg leuk om een heel goede voetballers een tijdje te mogen zien spelen. Dus uh, wat dat betreft hebben ze goede zaken gedaan. Maar het zegt natuurlijk nog niks, daar heb je helemaal gelijk. Nee. Robert, wat was jouw sportmoment van deze week? Ja, toch het even. Gekken allround gaat. Ja, natuurlijk. Zeker, ja. maar... en, en dan daarna? En daarna ga Ik ga toch even terug naar afgelopen zondag. Uh, het afscheid van Richard Schuil. Beachvolleyballer. Uh, vijf Olympische Spelen. Olympisch kampioen in 1996. Uh, ik vond een hele mooie uitspraak van, van Tom Geerbrons. Oud bondscoach en nu directeur van AZ. Die op een videoboodschap tegen Richard zei: Van jij verdiende eigenlijk een afscheid in een stadion met 50.000 mensen. Maar dan kom je ook weer op de tragiek van het beachvolleybal. Is toch een wat kleinere sport. En hij nam ik afscheid. wilde het niet zeggen, met, maar... Ja. Nee, absoluut. Ik, ik zeg het meteen. Een wat kleinere sport. En hij neemt dus afscheid afscheid voor vrienden en familie, maar wel als Nederlands kampioen op een geheel uitgeleid NK. Uh, maar niemand die zijn sport zo mooi kan relativeren als, als Richard zelf, die gewoon een feest gaf tot s'nachts vier uur ochtend s, s morgens binnenkomt zegt, heren, ik ga die halve finale niet eens overleven, want ik sta echt stijf van, uh, van, van alcohol. En dan gewoon dus kampioen worden. En uh, ja, ik vond het wel mooi. Uh, mooie, mooie, sport, sportman. Ja, waarvan acte. Het is uh, half vijf. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal met Gert Kluk. Voetbalclub Vitesse heeft zijn excuses aangeboden voor de affaire rondom de Israëlische speler Dan Mori. De verdediger werd niet toegelaten tot de Verenigde Arabische Emiraten... waar Vitesse afgelopen week op trainingskamp was. De beslissing om naar Abu Dhabi af te reizen zonder Mori is begrijpelijk maar ongelukkig, zegt de clubleiding. Vitesse biedt alle mensen die zich op welke wijze dan ook door de uitsluiting van Mori getroffen voelen... haar excuses aan. In een ziekenhuis in Tel Aviv is aan het begin van de middag de Israëlische oud-premier Ariel Sharon overleden. Hij stond bekend als Havik, die uiteindelijk toch vrede wilde sluiten met de Palestijnen. Als militair vocht Sharon mee in alle belangrijke oorlogen die Israël heeft meegemaakt. In januari 2006 kreeg Sharon een beroerte, sindsdien lag hij in coma. Volgens het ziekenhuis is hij vrede gestorven in aanwezigheid van zijn familie. De Arabische wereld laat geen traan om ex-premier Sharon, zegt correspondent Sander van Horen. Hij wordt er herdacht als slager, houtdegen of bulldozer. In Libanon wordt Sharon vooral gezien als de man die bijdroeg aan het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in 1982. Een woordvoerder van Hamas, dat de macht in handen heeft in de Gazastrook, noemt het overlijden van Sharon een van Gods wonderen en een les voor alle despoten. En dat is een het. En dan het weerbericht, Willemijn Hubert. De laatste regen trekt nu langzaam via het oosten het land uit. En vanuit het westen is het breed aan het opklaren. De wind is wat gedraaid, komt uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Vannacht is het vrij helder en het blijft droog. Vooral in het midden en zuiden van ons land is er kans op mist. Aan zee komen de minima rond het vriespunt uit en landinwaarts inwaarts vriest het licht. En verder zwakt de wind af en draait naar zuid tot zuidwestelijke richting. Na de regen van vandaag en ook de lage temperaturen deze nacht... is er kans op gladheid, dus gaat u de weg nog op vannacht? Houd daar dan rekening mee. Morgen schijnt de zon geregeld en ook dan blijft het droog. Daar waar er in de nacht mistbanken ontstaan zijn... kan het in de ochtend even duren voordat die mistbanken opgelost zijn. Het wordt een graad of vijf bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. En een nieuwe werkweek dan? Die begint met vrij veel wolkenvelden en soms ook wat regen. De temperatuur ligt rond normaal voor de tijd van het jaar. Een graad of zes overdag en rond het vriespunt in de nacht. Radio 1, NOS Langs de Lijn. Met in het zaterdagse sportforum Robert Emicet van de Volkskrant... Iwan van Duren van Voetbal International en Jochem Uitdehagen... die hier de hele dag is voor het EK Allround schaatsen... en ook zijn mening mag geven over deze andere sportonderwerpen. Vanochtend schreef de Telegraaf dat Danny Blind de assistent wordt van Guus Hiddink... die dan weer na het WK Louis van Gaal opvolgt als bondscoach. Blind is nu ook de assistent van Van Gaal... maar zou over twee jaar dan promotie moeten maken als Hiddink... dan weer een stapje Terug doet, vanaf dan is Danny Blind de hoofdcoach, al dus de Telegraaf. Eerst maar even kijken bij een ander groot voetbalmedium. Wat vindt Voetbal International hiervan, Iwan? Want sommige waarheden van de een zijn niet altijd de waarheden van de ander. Nee, maar dat is natuurlijk ook altijd uh, moeilijk in, in, in de journalistiek. Uh, het is wel duidelijk dat uh, Hiddink uh, uh, al direct heeft ingestoken zelf. Ook van ik wel een uh, jonge vent erbij, uh, een, een, een net gestopte speler of iemand met de dingen. Waarmee ja. jij er wel al 100% van uitgaat dat het Hidding wordt, hè? want dat ja. was ook zoiets waarbij iedereen dan, ja, die wist het 100% zeker, die wist het 99% zeker. Dat hoort ook een beetje Daar bij. gaan we maar even van uit Ja, laten we daar gewoon van ja. uitgaan. Kijk, de, de, de handtekeningen moeten nog gezet worden, dus dan mag je altijd... Uh, maar ga er maar gewoon van uit dat uh, Guus het gaat doen. Uh, en die, dat beetje rook hoort ook wel bij Guus, hè? Die houdt er altijd van een bakkie hier ja. en een lichte gesproken daar. En, uh, en dan zijn... zoeken we nu dus eigenlijk een nieuwe Ronald Koeman. Want die was beoogd ja. opvolger volgen van Hiddink. Maar, en voorlopig assistent. Maar een, van... een wat nederiger type, dus blijkbaar, ja. die uh, wel wil. En uh, ik heb uh, uh, de afgelopen weken ook gehoord dat uh, de naam nou, van Van Bommel veelvuldig gehoord, bijvoorbeeld. Dat zou ook zo iemand kunnen zijn uh, die dat uh, zou kunnen doen. En als het blind is, dan, uh, ja, dan heb je wel iemand... die makkelijk in de schaduw kan werken in ieder geval. Dat heeft hij wel vaker laten zien. Die heeft er niet zo'n moeite mee. Um, maar dat, ja, ik, denk dat het, ik vind het een zeer opmerkelijke keuze. Een man heeft er nooit wat laten zien. En, uh, en past misschien wel heel goed bij de, bij de KVB. Gewoon... Uh, Netjes uh, noemen. jij zegt precies. Bij de, bij de zin, de man heeft nog nooit nou, wat zien. Ik laten was zelf zien. verbaasd dat je voor, voor, voor Dengel Blinkjes... die is natuurlijk alleen maar trainer geweest van Ajax. En dat is nou niet echt een hele ongelukkige of heel, een hele gelukkige carrière geweest. Hij begon, ik kan me nog herinneren, met een Ajax psv 04 Is de Beker gewonnen, kan ik me en herinneren. En hij is eigenlijk maar. nooit meer helemaal overheen gekomen. Dus of hij nou echt op dat niveau hoofdtrainer hij heeft, hij heeft eigenlijk alleen maar bij Ajax als hoofdtrainer gefunctioneerd. Verder niet. Uh, terwijl een man, ja, als Koeman, wat je van hem kan zeggen, op, op het allerhoogste niveau trainer is geweest en ook prijzen heeft gewonnen. Dus ik had, ik had dat een veel logischer keuze gevonden, Allee, je had een hem nooit moeten vragen als assistent, want dat is hij 15 jaar geleden al geweest. Ja. Maar het is het heel erg als iemand niet die ongelooflijk grote ervaring heeft als hoofdcoach? Want hij heeft de ervaring, Frank Rijkaard had de ervaring geloof ik helemaal niet, die werd nou, Bondscoach maar al van zagen we ook toen in de van van in Italië, toen, dat, hij die, dat hij die ervaring niet had, van toen hij echt zich moest laten zien als coach en moest wisselen, maakte hij toch helaas een paar, een paar verkeerde keuzes. En van Basten, is dat hetzelfde verhaal? Die ons toch die fantastische wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. Ja, zo, maar ja, Het levert, het, het levert het alleen dus geen, ja, geen enkele prijs op. Uh. Nee, maar prijzen winnen we sowieso niet <lacht> zo vaak. En met wie er ook op de bank zit, ja. hebben we één keer gedaan. En is was ook nog heel veel toeval ja, en die, ja. uh, Dus daar, dat, dan is die net wel binnenkant paal. Dus die garantie van prijs heeft niemand ons nog gegeven. En uh, alleen blind is een volkomen... We hebben, we hebben, er zijn wel twintig kandidaten die uh, logischer zouden zijn. Het is pas over twee jaar. Dus wat is dit voor onderzin? En het is dus, uh, de bedoeling zou dus zijn dat Hiddink... Uh, en boven hem gaat staan een soort technisch directeur, zeg maar, boven blind. Uh, ik vind het uh, gedrocht en ik vind sowieso de hele manier waarop dit allemaal gaat... Uh, ja, gewoon een rode kaart voor de KNVB. Het is uh, knulligheid alom. Ja, het zou veel logischer zijn om, om bijvoorbeeld Frank de Boer over twee jaar bondskoos te maken... Als hij, als hij nog twee jaar bij AIS wil blijven. Als jullie het allebei uh, niet logisch uh, moet vinden... Moet, moeten we dan nog een vraagteken boven dit nieuws überhaupt ook zetten? Is nou, dit, klopt dit wel dan? Is dit wel waar? Nou, de, ik, de collega's van de Telegraaf zitten er wel eens naast... zoals iedere journalist, dus je weet het nooit zeker. Die hebben het gebracht en die hebben dat van iemand gehoord. Maar er zijn natuurlijk geen handtekeningen, er zijn geen bevestigingen. Het is een slag om de arm. Het is een slag om de arm, maar ik weet wel dat ook daar... Uh, gaan ze niet groot dingen brengen... als ze heel veel twijfels hebben. Hè? Want, dan, want als je drie keer een kanaar hebt... dan de vier keer zegt iedereen bij jouw naam... van. Uh, ja. dus iedere journalist heeft ook de verplichting... om zoveel mogelijk af te wegen, te controleren... en dan heb je het erover. En dan, dan durf je... De Telegraaf brengt het wel wat sneller dan andere kranten vaak. Dat is hun kracht, maar soms ook hun zwakte. Ook al, uh, als een feit. Ja, maar ja. dat is ook de kracht van de Telegraaf. Er worden heel vaak dingen als feiten gebracht... maar als je dan doorleest in de koppen... dan blijkt het toch wel links en rechts wat... Uh... maar dat is natuurlijk ook de kracht waarom de krant de grootste krant van Nederland is geworden. Ja, hoe lang kan dat je kracht blijven? Want moeten we natuurlijk nou, je... wel meestal waar zijn. En het liefst ja, altijd. voilà. En jij zegt, uh, van hoe, in hoezeer is het waar... wij hebben er nog geen bevestiging van. Dus wat dat betreft uh, is, het, is het hun primeur. Maar je wil ook als, als eerste die primeur hebben. Maar het is nog nergens bevestigd. Handtekeningen zijn nog niet gezet. Dus laten we maar eventjes afwachten... Maar het is, kijk, als ze dat zo groot brengen... is het ook logisch dat we het er even over hebben. Ja. Het is ook heel jammer dat het gewoon... of eigenlijk ook gewoon terecht wat Ivan zegt... Uh, uh, rode kaart voor de, voor de KNVB. Het is, het is een politiek spel geworden. En op het moment Absolute. dat Guus Hirink ook in de Telegraaf... in zijn column schrijft van... ik zou wel weer een keer bond willen worden... Nou, dan, dan de... weet je al precies dat het spel op de wagen is. Hoe de hazen lopen, dat is, een, dat is heel knap ingestoken. En hij kan het inderdaad als geen ander, Guus. Hè, om het dan, hè, dan even kijken wat er dan gaat gebeuren. Want Koeman was natuurlijk eigenlijk toch de belangrijkste kandidaat. Hè, mm -hmm. die, dus die wordt dan ineens uh, toch een beetje opzij uh, geschoven. Ja, op dat moment weet Koeman al van... Ja, ik kan niet op tegen Guus, dat is toch nummer één in Nederland. en uh, ja, Tegen uh, die connectie met een krant... wat ik altijd heel erg lastig vind en ook gevaarlijk vind. Maar op dat moment weet je al uh, hoe, hoe het gaat lopen. En dan weet je ook dat Guus natuurlijk niet meer eeuwig op het veld kan staan. Als hij al, überhaupt, al op het veld nog training kan geven, ja, joh, dat lijkt me niet. Hij krijgt zijn broek amper zelf Nee, daarom. Dus en, dat, uh, <laughs> dat lijkt ja, me lastig. Met, met alle respect. Hij raakt zijn tenen niet meer, denk ik. Nee, nee. nee, nee, nee je zegt ook ja. al, Guus is de absolute nummer één. Dat is ja. inderdaad in woorden en in geschiedenis. Precies, voor de KNVB. Maar gaan we eens in Turkije en Rusland praten, er uh, is heel veel geld ge uh, betaald ja. aan Guus om de grote toernooien te halen. Ja. Slovenië, Kroatië, heeft heeft gewoon niet gehaald. Nee. Met, met twee teams waarvan je eigenlijk zou denken, dat een ander wel gehaald. Dus uh, alle respect he, voor, de, voor de carrière van Guus Hedink... en ook de naam die hij heeft in de wereld. In Nederland halen we graag mensen naar beneden... die veel gepresteerd hebben. Dat wil ik niet doen bij deze. Maar als je Zeker zegt, niet. het is onze beste trainer op het moment... dan denk ik, gebaseerd waarop dan? Uh, dat heb ik al tien jaar niet meer gezien. Ja. Nou ja, ik zou het dan dat veel logischer vinden... om dan Frank de Boer in 2016, uh, als hij dan klaar is bij AIS... om hem een te maken. Ik denk dat hij echt op dit moment de meest ideale kandidaat is. zijn. Die ook heeft laten zien dat hij zich als trainer heel sterk heeft ontwikkeld... En ik denk ook dat, dat het ook wel uh, een functie is die hij op termijn wil ambiëren. Dus uh, dat zou uh, een veel logische keuze zijn. In ieder geval dan, dan Danny Blind over twee jaar. En nu had ik toch in dag gewoon rond Koeman... de meest logische kandidaat gevonden om, om, om nu uh, van gaal op te volgen. Ja, nou, Danny Blind lijkt me onmogelijk, uh, onmogelijke keuze. Ja, dat vind ik ook... Uh, ja. Ja. Maar dus proef ik sowieso bij jullie, maar ook wel uh, bij veel media eromheen... en dat God voor de keuze van Hiddink eigenlijk ook al... dat dit allebei nou niet de meest logische keuzes zijn. Eerst Hiddink en dan Blind. Nee, maar in, in, in, uh, dat is ook niet zo raar. Want in zijs lopen allerlei mensen rond die ik eigenlijk hartstikke aardig vind... waar ik graag uh, een keer mee ga rennen en uh, noem maar op. Maar welke grote voetbalnaam loopt daar rond? Wie is daar technisch directeur? Ik, ik denk dat schaatsen zul je ook mensen nodig ja. hebben... die uh, ook iets van schaatsen weten, die, uh, die over technisch beleid hoe, gaan. Hoe, hoe, hoe staan en, de spelers erin? Ja, spelers in het voetbal die, die houden, die houden hun mond. Dat is niet meer zoals vroeger. Het uh, gaat over de toekomst, dus dat is het sowieso lastig. Dus ja, zeg maar. die, zijn, die houdt zich daar niet mee bezig. Kijk maar naar WK nu <coughs> nog, dus er is, maar, is dat maar, niet... Uh... Maar de directeur van de KVB, die, uh, die zelf uh, ook niet uh, kan voetballen... die zegt, ja jongens, maar het is toch geen rocket science? Iemand aanstellen, je hebt een paar namen... en die ja. kunnen het worden en die gaan we doen. Er zit geen enkel plan of idee achter. En uh, de man is heel goed in dossiers en andere dingen... maar van voetbal heeft hij de ballen verstand eigenlijk. En dat maakt het natuurlijk wel een beetje opmerkelijk. En dan weet je vaak ook niet precies hoe de hazen lopen in het voetbal. En jelle dus ja, ja. Respect, is het is nu technisch directeur. Met ander aspect. is dan weer... Een, ja, die is aangesteld Otto Hiddink. Ook hij van, ja. van Een zeg maar, een carrière kunnen maken in Rusland. Maar dankzij Hiddink. Een lichtgewicht. lichtgewicht ja. natuurlijk. Dat is, dat is niet zeg maar, de technisch directeur. Van, je zegt, nou, dat is nou de man met een visie op de toekomst van, van het Nederlandse voetbal. Eh. Ja, en, en, we, en het Nederlands voetbal verkeert gewoon in een enorme crisis. Uh, ja. dat, dat raakt zwaar achterop. En uh, daar kun je niet altijd zelf het aan doen. Uh, er zijn heel veel geldstromen die zorgen hè, dat er gat wordt geslagen... Onze competitie wordt zo jong... dat, uh, dat je bijna... Dat, dat, ja, je ziet de eerste haargroei soms bij spelers. Dus het is echt heel erg jong. <lacht> het wachten is op de eerste embryo die wordt opgesteld. Ja, maar, uh, uh, dan moet wel, uh, je moet wel nadenken over hoe wil je verder met ons voetbal. Wat ja. wil je daarmee? We exceleerden, we waren altijd onderscheidend. Uh, ja, daar wordt heel weinig over nagedacht. Ja, maar even dan in alle ernst, hè, want ja. uh, uh, ik vraag erom: dus jullie leveren nu ook de kritiek op de KNVB. Mm -hmm. We moeten wel zo eerlijk zijn dat hier aan tafel ook niemand zit die één wedstrijd in het Nederlands zelf mm -hmm. heeft gespeeld. Dus wie mag daar dan wel een beslissing over nemen? Of hoe moet je dat dan wel aanpakken? En de vervolgvraag: wie moet er dan wel bondscoach worden en een mogelijk dienst opvolgen? Nou, ik denk dat je in een, een voetbalbond... Uh, uh, waar alle beste spelers van Nederland in vertegenwoordigde elftalen komen... Waar je, ple, waar, je, waar je de plannen maakt... dan moeten mensen zitten, niet wij... maar mensen die 50 in in de benen hebben... die dat ook goed kunnen verwoorden, liefst ook opgeleid. En kan je dat dan niet met iemand... en dan neem ik bijvoorbeeld Joop Albeda als voorbeeld... Hè, die dat kunstje zelfs nu bij allerlei andere sporten mag uh, doen... kan het niet ook iemand zijn die heel goed weet welke wegen die moet bewandelen? Dat kan toch ook? Ja, dat kan een zou... beleidsman die heel goed weet aan wie die advies moet vragen. Nou, je hebt Toon Gerwans gezien bijvoorbeeld. Die kwam uit het volleybal. Die heeft het in het voetbal heel erg, ja. uh, heel erg goed gedaan. Uh, maar, dus, dat zeg, kan technisch, ergens... technisch, maar echt een technisch beleid formuleren, dat is, vind ik toch iets anders. Dan heb je toch inderdaad, waar iemand zegt, mensen van nodig... die ook op dat niveau hebben gevoetbald. In die zin zou Danny Blind is een technisch uh, platform. Een vind ik een heel goede rol kunnen vullen. Ja. Hij, hij heeft wel een goede kijk op voetbal. Alleen ik vind hem als trainer niet echt een grootheid. Uh, dat is een ander verhaal. He, maar je hebt mensen nodig die inderdaad de visie op de toekomst kunnen uitstippelen. Van waar willen we met het Nederlands voetbal heen? He, hoe, hoe kunnen we onze, onze Nederlandse school overeind houden? Uh, hoe kunnen we onze eigen identiteit uh, handhaven? Uh, nou, Vitesse is, is een voorbeeld. Twee he, hele mooie buitenspelers, maar die hebben we dus blijkbaar niet in Nederland. De, he, die buitenspelers van Vitesse komen niet uit Nederland. He. In die zin uh, ja, geeft Vitesse ook een zo'n wake-up call van onze voetbal. Ja. Nog even los van de poppetjes. Vinden jullie de constructie wel een mooie? Dat je iemand aanstelt voor twee jaar en dat zijn assistent dan daarna de bondscoach wordt... Hij blijft. Het wel het goede opleidingstraject voor die persoon. Nou ja, we hebben wel gezien dat hier denk ik ook... Uh, ik geloof dat ook Frank de Boer erbij was. De, heeft hij een keer bijgenomen bij het WK. En CoQ ook. En was, en, uh, heeft ook eens een keer. Dus op zich is dat, is dat een hele goede constructie. Absoluut. En uh, van Guus kun je ook veel leren. Daarna wil hij ook nog twee jaar blijven. als Want we hadden het net over die technische invulling. Hij blijft daarna ook nog twee jaar. Is de bedoeling om erboven te hangen. Alleen is Guus misschien net niet de goede om dat te doen. Van Gaal heeft het ook als eens gedaan, technisch directeur. En waarom is hij niet de goede dan? Nou, omdat als je bijvoorbeeld Hidding naast Van Gaal neerzet... is Van Gaal echt iemand die, uh, die echt 24 uur per dag daarmee bezig is... die modellen neerzet, die heel erg ook in schema's denkt... hoe kunnen opleiden? Guus is meer wat van de losse pols. Uh, dus ik denk maar als je hem dat, op die manier benut... is, is Hidding dan ook niet meer gewoon ceremonieel... vergeleken met Van Gaal? Want ja dat kan toch hebben, ook een functie zijn? Ja, daar heb je volkomen gelijk in. Alleen dat is een keuze die je maakt. En uh, ik denk dat Nederlands voetbal op moment er meer bij gebaat is... dat er een aantal mensen eens gaan goed gaan kijken van hoe moeten we nu verder? En welke weg gaan we in? En dat met Hiddink uh, dat hij zijn kennis overdraagt aan een jongere trainer... dat vind ik alleen maar hartstikke goed. En dat je dan iemand als Koeman zegt dat doe ik niet, dat begrijp ik ook heel goed. En misschien kom je dan ook alweer blind uit. Ik had Van Bommel echt alleen veel logische gevonden zelf... De man die het al was. Als zeg maar. assistent neem ik aan. Of ja, ook ja, als, als, als een soort opleiding. En de kneepjes van het vak leren, ja. zeg maar. En, kijk, Hiddink wordt nu ook bondscoach. Ja. Uh, dus dat kan alsnog, het... toch? Ja, dat kan alsnog. Ja. En ik moet ook niet raar staan te kijken als dat toch gebeurt. Veel te vroeg, Iwan. Veel te vroeg. Hij moet eerst maar eens laten zien dat hij, dat hij een team kan coachen. Van Bommen gaat nu terecht, vind ik, eh, stage lopen bij de B1 van PSV en mm -hmm. doet onder 17. Maar het zou heel raar zijn, want dan, dan maak je bijna dezelfde fout als met Van Bassen... om te zeggen tegen Van Bommen of twee, jij hebt een bondscoach... terwijl je nog helemaal geen enkele trainerservaring heeft. Alleen, wat, wat mij frappeert is dat de KNVB in feite gewoon het model 98 kopieert... toen Guus Hiddink ook al Rijkaard uh, meenam en Koeman als assistent. Mm -hmm. En toen Neeskus was toen een beetje de wat oudere ervaren trainer. Dus daar heeft hij wel toen een trend mee gezet. He, van ik neem jonge mensen mee in de opleiding, dat was een hele goede zet van hem. He? En ik denk dat dat nu uh, in feite weer gaat. Van, nou, Hiddink moet eigenlijk weer het kunstje van, van 15 jaar geleden kopen. Alleen ja, we leven wel in een hele andere tijd. En dat Nederlandse voetbal vraagt om een andere aanpak, denk ik. Uh. Ja, maar vanuit de KNVB, ik, je, kijk, je hebt twee grote namen. Nederlandse Van Gaal en, uh, en Hiddink. Ja. Dus ik snap wel vanuit de directeur KNVB als Hiddink een balletje opgooit... dat je hem dan snoei uit inschopt. He? Dan moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen. Zeker. Als ik zelf de positie had gezeten en Hiddink zegt ik wil wel... ja, dan denk je ook van ja, dan zit ik in ieder geval nooit fout. Want ik heb een van de grootste, bekendste trainers... in ieder geval van de wereld, heb ik op die stoel zitten. Dus dat moet ik ook de KFB wel meegeven en het is natuurlijk ook onze taak om de kritisch net te kijken. Ja, maar Robert, dat is als jij op die stoel had gezeten, dat is geen rare keuze. Nee, natuurlijk is het geen rare keuze, nee, maar het is, het is ook een veilige keuze hè. het, is, ook, is, heel het veilig. is een veilige ja. keuze. Het is ook ja. een politieke keuze. Hè. en hij moet dus nu inderdaad weer weer mensen opleiden. Dan is dat wel raar dat je nu weer bekomen komt? Die heeft hij heeft die nou al 15 jaar geleden al opgeleid. Dus dat was sowieso raar om dat te vragen. Maar van Bommel zeker. Hartstikke goed. Die gaat ook nog die gaat absoluut ook gewoon zeg maar een toptrainer worden. Dat, dat zie je aan alles. of jullie calculeren dat wordt wil ik nog steeds, nou, daar heb ik nog steeds een vraagteken bij. Maar die generatie moet het wel gaan doen. Hè? Dus uit die generatie moet de nieuwe bondscoach komen. Dus daar moet je ook willen, in willen investeren, denk ik. Ja. Dus dan kom je inderdaad bij andere namen uit... dan met Danny Blind bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Volgende onderwerp. Over hete hangijzers gesproken. En dan nu ook uh, vooral maatschappelijk. Uh, Vitesse was uh, deze week wereldnieuws. Zelfs toen bleek dat de Israëliër Den Mori niet mee mocht... naar het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. En werd geen toegang verleend... omdat de Emiraten Israël niet erkennen... als staat. En ook omdat Vitesse geen een visum had aangevraagd voor uh, Mori. Volgens de woordvoerder van Vitesse, Esther Bal, was dat niet het geval? Wij hebben op het moment dat duidelijk was dat we naar Abu Dhabi zouden afreizen... direct contact opgenomen met het consulaat van de Verenigde Arabische Emiraten in Nederland. En voor alle selectiespelers een aanvraag gedaan voor een visum. Zij hebben ons voor wat betreft Den Mori inderdaad verwezen naar de lokale organisatie hier. En het is duidelijk dat er iets mis is gegaan in de communicatie met de overheidsdiensten... Eh, tussen de drie organiserende partijen. En dat zijn Vitesse, het consul is erbij betrokken in Nederland waar ik naar verwees... en dus de organiserende partij hier. Dat was Esther Bal eerder in deze week. Het heeft eigenlijk de hele week een beetje gesudderd. Vitesse is dus gewoon vertrokken naar dat trainingskamp... waar het maandag aankwam. Mori bleef thuis achter. Dat was dan weer tegen het zere been van een flink aantal politici... en ook wat andere instanties die allemaal vonden... dat de club zich, club zich laf opstelde. Een daad had moeten stellen door niet te gaan. De week is nu voorbij en Vitesse komt vandaag... met excuses aan iedereen die zich getroffen voelt. Met deze tekst, de beslissing om naar Abu Dhabi af te reizen... zonder Mori, is begrijpelijk... Oh, dan toch wel weer wel, maar ongelukkig. Ja, vraag ik me gelijk af. Zijn dat dan toch wel excuses wat ik hier nu voorlees? Maar wat hmm. vinden jullie? Ja, ik weet niet. Ik heb hem hier zo. <lacht> ik vind. Jij ik... vindt wel niet, Ivan, Robert. Ja. Nee, het is heel. Kijk, het is heel uh, toeval. Ik had een interview met Mon Allag vorige week zaterdag nog voor de alle alle alle commotie uh, uitkwam. En ik heb gezegd, van ja, we kunnen dat interview alleen maar publiceren. als je ook reageert op wat er nu uh, gaande is. Dat, dat doen ze natuurlijk niet. Want je merkt aan alles gewoon dat de regie daar ontbreekt. En zo dat is, natuurlijk uh, niet. Je hebt toch een directie, die worden goed betaald. Die kunt er gewoon meteen naar buiten komen. Die mevrouw Bal, die. Helemaal uh, mee eens. De hele alleen hij uh, wil geen commentaar geven. of die directie uh, hè, verschuilt zich dan. Dus uh, lastig wat ik zeg. Er is geen enkele regie. Nee, maar als ze dadelijk een titel winnen. staan die hier dan wel op het balkon of niet? Ja, ben maar, je bang voor wel? Het lijkt he? me wel, ja. ja dus uh, dus uh, ja, uh, dan laat dan. ze alsjeblieft. Uh, ik, vind het, ik vind het te zot voor woorden. Je hebt een directie, iedereen is erbij. Uh niemand aan het woord geweest. En nu zijn ze veilig terug en dan komt er een van Ja, een want die verklaring gaat ja, een paar zinnetjes verder. Er staat ook nog Vitesse, dat is dan dus de clubleiding hè, die hier spreekt. Vitesse betreurt de commotie die is ontstaan ten zeerste. En biedt aan alle mensen die zich op welke wijze dan ook... door uitsluiting van Mori getroffen voelen, haar excuses aan. Hoe had je dit dan goed aangepakt? Afgelopen zaterdag waren al die visa aangevraagd bleek dat uh, Mori er niet zo 1, 2, 3 in mocht. Mm -hmm. Wat doe je dan als club? Je hebt het dan over... Ik, ik zeg maar even meteen alle kleine kantlijntjes zo erbij. Je hebt het over een voetbalclub... die twee wedstrijden wil gaan voetballen... en een van zijn niet-belangrijkste spelers... want we hebben het hier over een wisselspeler... de Israëliër Dan Mori... krijgt niet onmiddellijk een visum. Is waarschijnlijk niet zo heel goed over nagedacht ook. En dan sta je dus dag voor vertrek... op een punt dat je moet beslissen... wat gaan we hiermee doen. Ja. En dan is het altijd heel makkelijk als je zelf niet betrokken bent... om principieel te zijn. Ja. Dat zijn we in Nederland heel erg goed in. En om drie in. dagen achteraf te zeggen... dat had dit moeten ja, zijn. Ja, we vinden het allemaal schande. En, en, maar als je zelf daar staat, dan is het altijd een ander verhaal. Maar dan mag je natuurlijk die nuance wil ik wel aanbrengen. Uh, maar het is natuurlijk sowieso al prutswerk. Uh, <laughs> ja, het, het is gewoon prutswerk. Is gesproken. Ja, maar Arne mag dan meedoen aan zijn toernooi in Abu Dhabi. Het is gewoon niet goed geregeld. Maar dan heb je een directie. De jongens worden goed betaald. De, de, de, de, de eigenaar is een Rus... Uh, die directieleden zijn de hele tijd boos uh, op journalisten... Die zeggen, want ze zeggen, wij zijn de baas, we hebben zelf bepaald... we mogen hier alles zelf doen. En wat blijkt, ze scheiden gewoon in een broek. Ze hadden, nou, sorry voor het taalgebruik... maar ze hadden, gewoon, hadden gewoon daar op het vliegveld of op het eerste telefoontje... had gewoon de directie moeten reageren, wat ontzettend stom. En dit hadden we niet moeten doen, uh, maar we zitten hier wel... Uh, nou, ik vind dat je gewoon niet had moeten gaan... maar gewoon denkend van dat je toch moet met contracten, noem maar op allemaal. Je had open moeten zijn. Dan hadden mensen van de club naar voren moeten stappen... en daar ook een statement moeten maken. Misschien was ze nog veel sterker geweest en er was echt verder niks gebeurd. Want ik vraag me wel af... wat nou als de trainer een Israëliër of een Jood, uh, Jood was geweest? Wat dan? Waar is dan ook gewoon gegaan? Of de dus absolute ik, sterspeler. Ja, en dat, vind ja. Ik, en dat vind ik heel eng. Want, uh, want uh, ja, als je na gaat denken over de consequenties van dat soort keuzes... Nee. en dat je in een praktische situatie kunt zitten als sportploeg... En, uh, de, de, de, dat snap ik, dat je soms niet uh, de moreel juiste keuze uit Den Haag kan maken... Hè, of die, die wij allemaal voelen. Uh, maar dat je gewoon zo je mond houdt... en nu bij terugkeer met een of de slap uh, verhaal komt... Uh, ja, dat vind ik, dat, dat vind ik het, eigenlijk het nieuwe voetbal in de notendop. En het ergste is nog... Het nieuwe voetbal in de notendop? Ja, waar alles draait om geld, geld, geld... en werkelijk iedere moraal ver te zoeken is. En, uh, en, uh, en ze hebben ze ook nog een lef om te zeggen... sport en politiek zijn gescheiden. Zeiden ze dat toen ook toen ze drie keer failliet waren... en met de hand stonden bij het gemeentehuis. Ja, ja daar is toch dat... een heel merkwaardig... wel eens niet te een spelletje, hè? Omdat uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... de KNVB zou hebben geadviseerd... en daarmee denk ik dan ook Vitesse... om... Dit vrij low profile te houden. Waardoor de KNVB ook eigenlijk met, niet, met, een, met een lauwe reactie kwam. Maar het ministerie vervolgens weer ontkende dat het dat op die manier had gezegd. Ja, maar dat was de hete aardappel doorschuiven. Want van, uh, van Dijsselbloem tot de KNVB uh, tot Vitesse. Niemand wilde de verantwoordelijkheid nemen. Maar je had gewoon. Niemand wilde een beslissing hierin nemen. En dacht ik, waar, het waait wel over. Maar daar gaat het om achteraf, zeg maar. Uh, iedereen heeft de mond vol van uh, uh, antiracisme, maatschappelijke verantwoordelijkheid, noem maar op en dan gebeurt dit, en dan moet ik wel zeggen... Het, het is wel, de focus gaat erop... want ik zit iedere week in hele stadions... die, die, die over Joden zingen... en het gaat niet met honderden, maar het gaat met duizenden... maar dat is Nederland, dat is allemaal, zijn we allemaal gewend... dat is, dat is allemaal normaal. Ja, ja. En er is van het, inmiddels voor een groot deel van het voetbalpubliek... een naam geworden, ja, waar je en er, en er ook van vindt. Maar. springen vaders en kinderen mee? Nee, maar het, je ziet ook in stadions... Uh, waar, waar bijvoorbeeld Ajax speelt, het is natuurlijk een bijna... maar het is wel feitelijk het geval. Dus, dus je kunt ook wel eens een keer naar jezelf kijken natuurlijk... Maar uh, hier heeft iedereen gefaald met de directie van Vitesse voorop. En uh, ik ben bang dat het geen consequenties gaan hebben. En ik, ben, uh, uh, ja, ik, vind, ik vind dit heel eng. Jochem, ik... hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ik, als ik deze verklaring lees, vind ik sowieso de beslissing eh, om af te reizen is begrijpelijk. Maar ze geven geen argument waarom het voor hun begrijpelijk was. Ja, je zegt dus eigenlijk nog steeds van we staan achter de beslissing om af te reizen. Maar als u, als u de aanstoot aanneemt, dan bieden wij onze excuses wel aan. Ja, ik vind dat ja. een beetje ik vind dat wat slappig. Kijk, vanuit sporttechnische overwegingen snap ik het. Maar ik heb ook begrepen in het voetbal dat het belangrijk is om als een team te gaan. En ik vraag me toch af, als je een van je collega-spelers dus op het vliegveld achter moet laten, of in dit geval in Nederland achter moet laten, hoe die daarop reageren, wat die daarvan ja. vinden. Want het lijkt mij toch niet lekker. Of ze moeten met z'n allen zeggen, jongens, we vinden dit helemaal waardeloos. Dus we gaan hier even wel een punt van maken. Maar het spijt ons, we gaan die wedstrijd doen in de voorbereiding op. Maar het is, het, ze zijn gewoon voor mij te weinig concreet waarom de keuze zo is gemaakt. Is het in deze voor jullie van belang wat de speler zelf ervan vindt? Stel je voor die situatie uh, was zo dat dat op zaterdag inderdaad ter sprake kwam. Het is moeilijk voor te stellen, maar toen was nog niet het hele land eroverheen gevallen. Dus dan is mm -hmm. het nog heel klein. Dan is het nog binnen de club Vitesse. Kunnen jullie een situatie voorstellen waarin um, iemand bij Vitesse... ik weet niet wie dat dan zou moeten zijn precies, maar uh, tegen Den Mori zegt... joh, we hebben wat gedoe met je visum... En als hij dan zegt, dan blijf ik toch thuis. Ik chargeer het nu heel erg. Hè? Dat zei hij ook. Ja, dat heeft hij gezegd, volgens Vitesse. Maar ik weet niet of we zijn echte lezing al gehoord hebben. Zijn letterlijke lezing. Is het dan minder erg? Nou, ik wil toch even terug. Ik wil er toch even één kant in kring bij, bij maken bij deze hele uh, affaire. Met alle. Uh, ik, ben, ik ben het heel eens dat, dat die directie hier heel. Uh, ja, met slappe knieën heeft gehandeld. Aan de andere kant vind ik ook dat er wel enige sprake is van selectieve uh, uh, uh, verontwaardiging. Als je kijkt. Um, de sport moet nu even uh, uh, voorop lopen, terwijl iedereen al lang weet, maar blijkbaar is nu... dus het dus is heel erg naïef geweest... dat je de Emiraten niet inkomt als je een Israëlisch paspoort hebt... of zelfs maar een stempel van een bezoek aan Israël. Dat is al heel lang zo. Blijkbaar is dat geen belemmering geweest om allerlei andere missies te sturen. Het is het te land wereld, wereld dat koning, dat zo Het koningshuis uh, heeft er warme banden. Ook, ja, ja. Precies, De koningshuis mm -hmm. heeft warme banden. Ook met, met uh, Abu Dhabi, Dubai en ook met uh, Qatar. En wat mij, en wat ik er dan nog een keer bovenop kom... gisteren wordt dan bekendgemaakt... dat we met z'n ja. allen een feestje gaan vieren in Sotsi. Rutte gaat mee, de koning gaat mee. En denken denk ik van, oh, daar mag het dan blijkbaar wel. Terwijl, denk ik nou, vond veel... ook een heleboel mensen van niet. Tuurlijk, maar... Nee, maar daarom zeg ik ook. Maar daarom is er dus, vind ik, dus, wel sprake van enige selectieve verontwaardiging. Dat uh, in die zin moet ook de positief oplopen. Die, en dan kan Tinder zeggen: ik had wel helpen. Nee, jij had zelf <lacht> voorop moeten lopen. door ervoor te zorgen dat burgers uit Nederland vrij daarheen kunnen reizen. Ja, dat maar moet het je verschil met Sochi is natuurlijk wel dat wel iedereen daar welkom is. Tuurlijk. En iedereen mag daar zelfs ook protesteren als hij dat wil ergens. Ja, stekend. dat heeft Poetin heel snel gereden ja, maar goed, wet. Het, is, het ja. is allemaal wel het geval. Hoe het tot stand komt, komt het Zeker. tot stand. Hier mag iemand het land niet zomaar in. Ja, dus feit is, hè, op dat moment uh, uh, had de directie van Vitesse zich rekenschap moeten geven van het feit, uh, al veel eerder, van hé, hey, we hebben een probleem, want een van zijn spelers komt het land niet in. Nou, op dat moment moet je een keuze maken. En aan de andere kant uh, uh, vind ik het ook te makkelijk om nu te zeggen van ja, uh, sport en politiek, uh, gescheiden is moeten we. Uh, niet alleen de sport moet voor oplopen. ook de politiek moet daarin ondersteunen. en zorgen dat dit soort situaties niet voor kunnen komen. Alleen Vitesse had meteen een gebaar moeten maken. Zeggen: Jongens, of we gaan met z'n allen. of we gaan niet. Ja. En dan, oké. Okay, en die schadeclaim lijkt mij voor een Russische eigenaar. met een eigen vermogen ja, van 500 vind... miljoen. niet zo'n probleem. Vitesse ook, uh... was er natuurlijk gewoon verdwaald. Die mocht van die eigenaar daar spelen. en dat was allemaal heel erg lastig. Maar Toch. ze hadden daar, als je ballen had gehad. had je daar gewoon een statement gemaakt. Ja. En, dan had je, dan, en dan had ik er in ieder geval anders tegen aangekeken. Maar nu bij terug de wielen staan op het vliegveld. En dan ja, eh, met zo'n verklaring zijn. komen. Ja, dat maakt het wat mij betreft alleen maar erger. En, uh, en, maar ik moet eerlijk zeggen, ik schrik er toch. Je weet dat dit al jaren zo is. En soms hè, komen dingen in het midden van het nieuws te staan. Maar ik schrik er toch wel van. Dat dit kan vandaag. vandaag. Dat ja. dit kan, ja. Je ja, uh, bedoelt dat je niet wordt toegelaten tot een... Ja, maar dat een is, dus, is dus wel tot een bepaald land. is al lang al bekend. Dat is al lang bekend. Er zijn uitzonderingen gemaakt, begreep ik, vanuit de sport. Ja, en de sport is wel vaker. Gelukken. Ja, maar Het is dus twee weken geleden is er een WK schakend of schaken geweest? Of, ik gooi jeugdschaken. Iets van 1900 deelnemers, waarvan het team van Israël onder een andere vlag mocht deelnemen, maar alleen maar als er geen enkele uiting van Israël uh, zichtbaar was. Dat kan dan blijkbaar ook. Uh, daar hoor je dan blijkbaar niemand over. Maar als het maar Israël is. Uh, ook in Dubai. Dat was wel mooi. Uh, zes jaar geleden mocht de Israëlische speler Shahar Peer niet meedoen. Dat dus ze uit, uit Israël kwam. Een officieel tennistoernooi. Ja. Toen zei Roddick, die Roddick die toen dat spel ah, Als zij niet meedoen, doen, ik ook niet. En die is toen gewoon weggebleven. Ja, dat was wel een statement. Volgend jaar was ineens iedereen welkom. Uh. Ja, maar dat is dan wel omdat dan uh, Andy Roddick... Een groot, een groot hij zegt van ik ga ook niet. Ja, uh, daar pijn kan aanrichten. Ja. Als Vitesse hier nou een statement had gemaakt. Was dat eigenlijk wel een statement geweest? Was het dan zo geweest dat het land... de Verenigde Arabische Emiraten dacht... oh jee, Vitesse komt nee, nu bij niet. ons voetballen. Maar je maakt zelf duidelijk dat je maatschappelijk ondernemen... voorop stelt als BVO zijn in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk een statement nee, dat je voor je eigen iedereen natuurlijk uh... nu zijn mond ervan vol heeft... dat Vitesse een statement had moeten maken. Maar wat is een statement waard als je het maakt? Nou, dan, uh, dan, dan, dan, ben, je je een, dan ben je in een land waar een wedstrijd tv is. Uh, dus veel geld... Uh, kijk, al die wedstrijden, al die sporten... Uh, dat is natuurlijk ook om al die landen te promoten. Om te laten zien wat een mooi land zijn wij. Wat zijn we geweldig. Zoals WK's ook in Argentinië werden georganiseerd. En de 36 beleid. Maar wij zijn een fijn land. Nou, als je dan toch komt en dit blijkt... dan is een statement, vind ik, wel heel veel waard. Ja, maar je mag niet, vind ik... Vind, ik vind het over te gemakkelijk om te vragen van sporters... of ze naar de sotie gaan. van, maak jij even een statement tegen... Nee, nee, nee, moet goeden, nee, nee, nee, nee ik, ik heb het over de club. er zijn twee he, kanalen natuurlijk. Precies, dus dus vind vind dat te makkelijk. Het interne statement wat je maakt binnen Nederland... Uh, als Vitesse, wat je bent als club. Dat en het super. statement wat je in ieder geval uiteindelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten maakt. Ja. Want daar is dus de fietjes, niet daar komen jullie toch lekker niet. Nee. Maar het is met name in Nederland ook je geeft, joh, hoe statement... gaan wij met onze spelers om. Ja, dat statement moet ja. in eerste instantie toch, vind ik, de politiek zelf maken. En dat doen we dus niet ja. als we gewoon met z'n allen weer leuk gezellig naar Rusland gaan als enige. Nee, we de de komen mee. Hè? Nederlandse politiek uh, draait, dat, dat gaat toch om relaties en om geld ja. heel erg. En we gaan de dialoog aan, dat is dan hoe de politici dat voordoen. En we nemen het mee, de mensenrechten, ja. zo gaat het tegenwoordig. Ja. En we, we ronden deze discussie voor nu af. Ik sluit wel aan nog met Olympisch nieuws. Uh, okay. Dat past dan wel weer bij dat Sochi. Edwin van Kalker is er in sankt Moritz uh, niet ingeslaafd... Ah, om een Olympisch jammer. ticket in de tweemansbob te veroveren. Hij heeft nog een plaats nodig bij de top 10 in die tweemansbob... om naar Sochi te mogen. Hij werd twintigste. Hij kwam in actie met zijn broer Arnold... die de geblesseerde Syber en Jansma verving... Uh, hij krijgt in Eagles nog een laatste kans. Hij gaat natuurlijk al wel in de viermansbob. En ook Ivo de Bruin, de andere tweemansbobber, stellen teleur. Hij heeft nog een top 8 klassering nodig. Maar hij werd in de eerste run 23ste en laatste. En mag daardoor in de tweede run niet in actie komen. We zijn zometeen terug. Ook met de 5 kilometer bij het EK Allround. Oh, nee. Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur praat ik een uur lang met een toonaangevende Nederlandse wetenschapper. De Kennis van Nu, met Koen Verbraak. Over drijfveren, wapenfeiten, twijfels en fascinaties. De Kennis van Nu, elke zondagavond om 8 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond de eerste aflevering van de veelbesproken... vierdelige AVRO-serie Ramses. Met Maarten Heijmans als Ramses Shaffi en Noortje Hellaar als Lisbeth List. Laat me... Over zijn jonge jaren, waarin hij dolend, soms eenzaam, maar vooral mateloos geretig en vol tomeloze passie door het leven ging. Vanavond tien voor half acht Avro Nederland 2. Plus Magazine, het grootste maandblad van Nederland. Woorden vol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid, mens en samenleving, mooie reisreportages en nog veel meer. Plus Magazine, omdat u meer wilt weten. Dit is Radio 1.